Dat moet er altijd in zitten, hè? dancing with the beat of dancing to Joy Division. Maar op Joy Division kan je niet echt dansen, dus dat is... maar goed, dan moet je even New Order pakken. Dan kan je wel weer toch weer een beetje dansen op Joy Division, want New Order is later weer uit Joy Division tevoorschijn getoverd. Het heeft wel een beetje de zware depressieve tand nog een beetje. Ja, nou kijk. En is het toch alweer zover? Oh, the time flies. Ja. Ik, ik, denk, heb, ik zet even een, een lang speelplaat op, dacht ik. Oh, heerlijk. Nou, dat hebben we wel even nodig. Want er moet, er moet toch iets goed gemaakt worden. Want in Canada was er een Halloweenfeest. Ja? En toen bleken ze dat bezoekers van het feest aangifte hadden gedaan van discriminatie. Want was het nou? Er was dus gewoon een man. Die had een Kloek -Kloeks koe kloeks kostuum aan. Dat is wel een moeilijk woord, met al die kaartjes. Ja. En uh, hij... Uh, hij verscheen dus. Uh, ja, het was een racistische organisatie natuurlijk. Hè, van uh, eind jaren 60, 70 in Amerika. En uh, ja, hij had zo van. Nou, dat uh, is toch wel grappig. Ja, we gaan ook mensen verkleed als Hitler of zo. weet je. Ja, dat ja, is zelf, dus waarom kan dit niet? Jij... Maar ja, de, zowel de organisatie als de drager van het kostuum hebben excuses aangeboden. En ja, de laatst genoemde liet bij monden van zijn zoon weten dat hij met de kennis van nu. een ja. andere uitrusting zou hebben gezocht. Okay. Nou, ook excuus voor dit radioprogramma.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 In Amsterdam begint rond deze tijd de uitvaart van Harry Moelisch. De kist met zijn lichaam wordt van zijn huis aan de Leidse Kade overgebracht naar de Stadschouwburg. Daar is een besloten bijeenkomst waar wordt gesproken door onder andere zijn uitgever Robert Ammerlaan, Marcel van Dam en burgemeester Eberhard van der Laan. De muziek wordt verzorgd door Rijnbert de Leeuw en Louis Andriessen. De herdenking is vanaf kwart voor elf te zien op Nederland 1 en Journaal 24 en is ook te volgen via Radio 1. Na de plechtigheid wordt het lichaam van Harry Moody's per boot overgebracht... naar de begraafplaats Zorgvliet, waar hij om half drie wordt begraven. President Obama is begonnen aan een tiendaagse reis door Azië. Obama bezoekt eerst India, daarna gaat hij naar Indonesië, Zuid-Korea en Japan. Doel van de reis is het verstevigen van de economische banden. Vanochtend landde het presidentiële vliegtuig in Mumbai, het financiële hart van India. Obama praat onder meer met topmensen uit het Indiaanse bedrijfsleven. Verwacht wordt dat er afspraken worden gemaakt over grote orders... die een impuls zullen geven aan de Amerikaanse economie. Obama zal ook een eerbetoon brengen... aan de slachtoffers van de terreuraanslagen in Mumbai in 2008. Duizenden India's en Amerikaanse veiligheidsmensen... zijn op de been om de president te beschermen... en voor de kust van Mumbai ligt een Amerikaans oorlogsschip. De politie heeft op de A12 bij Wallingsveen... een 18-jarige Duitser aangehouden. Die had geprobeerd een agent omver te rijden... De politie had de man laten stoppen omdat hij met zijn auto 180 km per uur reed. Toen de agent hem benaderde, gaf de Duitser plotseling gas en reed op hem in. De agent lost een aantal schoten op de wagen, waarna de Duitser uitstapte en werd aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De auto was gestolen. Dan het weer, eerst bewolkt, met vooral in het zuidoosten nog regen. Later op de dag opklaringen afgewisseld met buien. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar En jij beleeft het. het ZFM in 2010 Al twintig jaar live G -G -M -M. Met nu, Goedemorgen Zandvoort Dit is Goedemorgen Zandvoort Op ZFM Zandvoort. Ik, ik kijk naar het bruine gezicht Van Pascal van der Beek Die is toch echt, echt, zo verschrikkelijk bruin Ja, die bak is ook nog bruin Maar goed, hij is terug van vakantie, doet de techniek vandaag Goedemorgen Zandvoort, aflevering Wat is het? Nou, de aflevering Staan weet ik niet, niet precies, bij. maar uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, 6 november 2010. Uh, ik hoor mezelf een beetje rondzingen, maar dat uh, kan er wel uit, denk ik. Uh, we beginnen gewoon bovenaan. De techniek heb je al gehad. De gastvrouw, schijnenstreep, uh, heer is uh, dondergrebber. Waar is die? Daar, tegenover. Goed. De redactie is weer gedaan door Yvonne Roosendaal. En de presentatie, we zijn vandaag met z'n drieën. Richard, welkom. Hi jongens Richard Buitenhek, Jaap Koper en ondergetekende doen dit programma Wat gaan wij doen? We hebben heel kort een change En we gaan het over, eerst over de barbattle hebben ja. Dan gaan we het over het circuit hebben uh, Dan gaan we het over herten en andere dingen hebben in de waterlijnduinen herten. Dan is het alweer 11 uur, Jaap. Ja, uh, we hebben ook nog ergens, uh, als het goed is, nog uh, een onderwerpje staan om half 11. Maar dat uh, zullen we zo direct uh, nog wel uh, verder toelichten wat er is. Tweede uur gaat over, nou ja, over Natura 2000, als het uh, goed is. Tenminste, uh, dat was de bedoeling, maar uh, het gaat ook over het park. En als het goed is, hebben we dan helemaal aan het eind uh, van deze uitzending Roy van Buring, als hij zijn wekker heeft uh, gezet en niet zoals de vorige keer <laughs> het uh, vergeten is, uh, gaat het over de DJ contest en de jongeren hebben en uiteraard over het stoppen van het uh, kunstfestijn. Maar dan ben ik weg, want om 12 uur is er het uh, Zandvoort 500 uh, spektakel op het circuit en daar gaat straks ook natuurlijk het onderwerp over. Nou, is, is daar wel een extra geluidsdag voor aangevraagd? Nou, ik uh, kijk even naar de beide heren. Nee, daar is geen, gel ja. <laughs> geen geluidsdag ja, voor aangevraagd. Dan, dan zal dat ook al niet nodig zijn. We ja. doen deze keer geen muziek. Nee, we gaan te laat beginnen, meteen. want aan de overkant van ons zitten heel snel aangeschoven Ilja en Nathalie. En het gaat over de barbattle en waarom. Nathalie. Goedemorgen. Um, we willen graag aandacht vragen voor de barbattle. Mm -hmm. Die gaat plaatsvinden op 9 december. Uh, 2010, tussen 8 en 1 uur. In de uh, Fame in Zandvoort. Ja. Uh, nou, Dave Douglas, dat is uh, uh, de initiatiefnemer van de Bar Battle. Hij wilde eigenlijk even iets doen voor het goede doel. Mm -hmm. En uh, zodoende is hij een Bar Battle gestart. En uh, dat is, houdt in dat er 12 teams worden ingezet in de klikspaan uh, Lauren Hardy en de Fame. En die strijden tegen elkaar voor het goede doel. Mm -hmm. ja, ik ben nog een beetje uitgeput van het fietsen, mensen. Dat is uh, <laughs> <laughs> um, wel goed, voor de bet onderwerp. Altijd te laat, hè. Maar, uh, ja. maar over uh, ja. uh, wat jullie twee zijn, maar uh, jullie twee doen dat. Maar met er nou nog een aantal mensen. Maar, Juist, uh, ja. maar als het goed is, zijn dat altijd van of van een Zandvoortse uh, sportclub of Klopt. van een... Ene, van, ja. van, van waar, waar, waar moeten We jullie in uh, we zijn plaatsen? van een uh, Zandvoortse hockeyclub. Dames, dan weten we dat ook weer. Ja, no. dames 1, oh dat is wel mooi. Uh, dames 1 die gaat ook in de bar battle. Ja. En wie doen er nog meer uh, battelen? Uh, in principe hebben het hele team hebben ervoor gevraagd. En iedereen zal op zijn manier uh, een steentje bijdragen. Dus of nu van tevoren dat we gaan promoten, um, dat je achter sponsors aangaat. Maar ook op de avond zelf moet je ja. natuurlijk de hele club runnen. Mm -hmm. Dus je moet ook achter de bar staan. Je moet denken aan de goddenrobben, uh, gastvrouw zijn van alles en nog wat. Dus we hebben het hele team echt heel hard voor nodig. En wanneer beginnen jullie? Wij beginnen 9 december, maar wij zijn nu al begonnen met de promotie. Ja, okay. En dat is ook waarom we hier zitten. En we zijn ook landelijk bezig om dit te promoten, want het is zo'n onwijs goed fonds. Want we doen het voor het borstkankerfonds. Had het geleden, is hier iets van Pink Ribbon toevallig? Of niet? Sorry? Pink Ribbon? Nee, Pink ja, nee niet, het is niet voor Pink Ribbon. Het is voor Sister's Hope. Sisters en Hope. A Sisters Hope is okay. zeg maar een organisatie die voor onderzoek van borstkanker geld binnenhaalt. Okay. En dat als zij dan een enorm bedrag hebben binnengehaald vanuit verschillende gemeentes... ...dan wordt dat doorgestuurd naar Pink Ribbon bijvoorbeeld. Aha, dus het, is een, het is wel uh, jullie, een, een soort kleine onderneming die daar... Uh, ja, je kan het wel zo zien. Ja, jullie halen dus geld op en een van de begunstigden zou dus zijn Pink Ribbon... ...maar ook andere Precies, instellingen. Ja. Zoiets is het. Ja. Uh, nou ja, hoe ziet het er uh, verder uit? Uh, wat, wat, wat jullie... Nou ja, je zegt het al hè, garderobe, alles moet je, moet je regelen. Ja. Maar uh, hoe hebben jullie dat uh, bij elkaar uh, uh, geharkt, nou, al die mensen? Daar zijn we nog mee bezig. Het oh, uh, is echt nog best april eigenlijk. We zijn pas begonnen door, ja, middel van connecties die je ook hebt gewoon tijdens je werk. Probeer mm -hmm. dat een beetje voor elkaar te krijgen. Maar het is ook gewoon heel brutaal, gewoon koud bellen. Ja, je legt ja. de mensen gewoon uit uh, wat we doen, waar we heen willen. Het is een goed doel natuurlijk. We doen niks voor onszelf. We hebben nee. zelf geen budget. We krijgen ja, 150 euro mee vanuit de fame. Uh, maar ja, natuurlijk wil je dat niet gebruiken, want dan kun je mooi de pot Oké. En okay. uh, Voor de rest willen uh, zijn we, zijn we op zoek naar sponsors, dat vinden we heel erg belangrijk. Dus als iemand binnen Zandvoort iets voor ons kan betekenen, uh, wil In sponsoren... In de financiële zin? Nou, we ja. mag ook gewoon dinerbonnen, ja. uh, want we gaan een veiling houden en een, een loterij. Vijf. Dus ben, daarvoor hebben we gewoon heel veel... Ja, ik wil graag nodig. even weten, want de barbattle is natuurlijk een barbattle over diverse data's heen. En zit je nou alles te promoten of zit je in jullie avond te wij promoten? Wij zitten onze avond te promoten. Jullie ah, oké, okay, ja. dat is duidelijk. Ja, dus, jullie praten over 9 december? <laughs> Juist. Ja. En jullie zoeken uh, uh, zeg maar, uh, cadeaus voor Veilingen? Ja, klopt. Nou, ik zou zeggen, doe een oproep. Nou ja, aan alle Zandvoortse ondernemers willen wij graag vragen of zij uh, ons in uh, elke manier kunnen bijdragen. En dan uh, kunnen ze een mailtje sturen naar barbattle.live.nl uh, en dan hoop ik uh, dat we zoveel mogelijk mensen uh, in de mailbox zien. Oké, okay, nou 9 december in Veem. Hoe laat begint het? Om 8 uur. <laughs> Oké, okay, en hoe laat, laat begint de veiling? Uh, nou, daar moeten we nog eventjes een plekje voor bedenken. Okay. Maar dat komt helemaal goed. Maar van 8 tot 1 is het... Uh... Okay. Een grote avond. Nou, de mensen willen jullie veel succes op uh, 9 december. En ondernemers, als je wat kwijt wil, dan kan dat. Ja, wel. En nog even aan toevoegen aan die bar battle. Nou, zal, als het goed is, zal Ron Brouwer daar ook nog het een en ander binnenkort hier bij CFM nog het een en ander over vertellen. Want hij is ook een van de mensen die achter dat hele verhaal zit. Nou, dan heb ik alles uh, toegevoegd van die bar battle wat we kunnen toevoegen. Gaan we even naar uh, wat muziek luisteren, denk ik. Als het werkt. Was dat, als ik het wel heb? We gaan even praten met de Stichting Vrienden van het Circuitpark Zandvoort. Goedemorgen, heren. Kort Draaier en Leo Miesbeek. Ja, goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. goedemorgen. Ik uh, ga gelijk meteen beginnen. Ik zie dat jullie 4125 getelde handtekeningen hebben gehad. Beetje weinig, vind je dat? Ja, dat vind ik wel. In 12 dagen. halve week. <laughs> ja. Is ja. nou, leeft dat nou uh, echt nou wel? Want als ik, ik, ik leid het er toch een beetje aan af. Dat, uh, dat met uh, 4000 handtekeningen, dat, het dan, uh, dat is net aan misschien een ja. krappe meerderheid. Hij ja, ziet die twinkling in zijn ogen. 4000 ja, ja, ja, ja, ja, ja. handtekeningen, dat is natuurlijk heel veel in anderhalve week tijd. Oh, ja. Ja. ja, nou we hadden dus ja, als je weet, uh, dat die weekend in, ja. We hadden gedacht van nou we gaan dat uh, organiseren. En misschien dat we duizend handtekeningen gaan ophalen. Dat dachten wij. Ja. En uh, na twee dagen werden we al gebeld door mensen die dus lijst hadden liggen. En die zeiden van, ja, de lijsten zijn vol. Heb je nieuwe lijsten? Nou, ja. toen hebben we dus hulp gekregen van, en jij weet wel wie dat zijn. Lies was dat. En de mensen die, die ons helpen. hebben... Ja, maar er zijn een aantal mensen die hebben ons geholpen. Die hebben dus ook echt gestaan met handtekeningen oh, bij, de, bij de Albert Heijn voor de deur. Bij de Dirk van den Broek voor de deur. En... Ik denk als wij dat hadden volgehouden en we hadden bijvoorbeeld een maand tijd gehad... Hadden we had, er meer opgehaald? we er zeker wel 10.000 opgehaald. Toch wel? Ja. Nou. Dat ben je, de, hoe, hoe, waaruit blijkt dat? Waar, waarvan je denkt? Uit de animo van de mensen die dan toch nog willen tekenen en een, een ja, volle dat mensen, lijst hebben? Ja, dat hebben. mensen die dus geen lijsten hadden liggen die nu een winkel hebben. Of bijvoorbeeld de Renningsbegaarde Bloemendaal die dus belde van we willen ook lijsten hebben liggen hier. Want mensen die hier komen die, die zeggen van we willen ook tekenen ervoor. En als we dan kijken naar de totale reacties dat mensen. je kon niet normaal met het dorp rondlopen. Mm -hmm. Mensen die spraken ons er echt op aan van een goede actie. En ik heb getekend en ik wil ook met mijn lijst door de vergader, of door een uh, verjaardag rondlopen om daar handtekeningenlijst op te halen. Het geeft al aan dat het echt heeft geleefd. En mm -hmm. ik uh, wil met name de stichting Geluid in de Zandvoort bedanken voor alle uh, publiciteit die zij hebben gegeven aan ons. Oh, waarom, uh, waarom zeg je dat? Uh... Nou, ik wil dat met name zeggen omdat zij een aantal artikelen hebben laten verschijnen in de kranten... Ja. ...waarin zij hun kolder uh, verkondigden. En daardoor, Waarom is het kolder? Omdat wat zij dus zeggen gewoon niet klopt. Ja, maar wat klopt, klopt er komt. dan niet aan? Zij zeggen dat heel Zandvoort last heeft. En dat is dus niet zo. Dat is dus gebleken ja. uit het aantal handtekeningen. En waar baseer je dat dan op? Op de reacties die mensen aan ons geven. Die zeggen van ja, weet je, het circuit dat ligt hier... Je hoort dat en het is maar net hoe je dat beleeft. Ja. Eh, als jij op straat loopt en een blafte hond, dan blaft er een hond. Ja. Maar je kunt, jeetje, hebben we wie die blaffende honden? Ik heb er last van. Dat is niet hoe je het interpreteert en hoe je dat beleeft. Ja. En die mensen beleven dat op een extreme manier. Dat is heel vervelend voor ze. Ja. Maar wij hebben het op dus een andere manier meegemaakt dat mensen dat als plezierig ervaren. En dat blijkt uit de handtekeningen en ook uit de reacties die, die mensen ons gegeven hebben. Ja, nou heb ik hier voor mij een, een brief liggen van de stichting Vrienden Circuit Park in oprichting In de oprichting ja, ja. klopt. Um, daarin geven jullie zeg maar, jullie zienswijze op zeg maar de ja, nog niet definitieve beschikking. Ja, dat klopt. Het gaat eigenlijk om de voorlopige beschikking die de provincie heeft afgegeven voor nou, de 12 zij hebben dus een een, een exploitatievergunning ter visie gelegd hoe zij hem mm -hmm. zouden willen verlenen. En dan is het zo dat je dus als burger of als gemeente ja. er een zienswijze op kunt indienen. Wat is jullie bezwaar? Want dan uh, kom ik daar natuurlijk uh, terecht. Nou, Leo, Haak. laat ik jou ook even het woord. <laughs> Fijn dat hij ook mee mag doen. Ja, dat, dat maakt niet uit. Waar Het om gaat is dat er buiten komt. Nee, kijk, ons, ons bezwaar is het feit dat, dat de, de vergunning die dreigt afgegeven te worden het circuit in problemen brengt qua exploitatie. Mm -hmm. En daar ligt ergens de grens natuurlijk. Ja? En wij, wij vinden niet dat, dat dat alles moet. Maar we vinden het wel zo dat het zo moet wezen dat die exploitatie van het circuit gewaarborgd blijft. Nou, dat betekent niet uh, 100 dagen uh, zoals het nu gepland is, waar, waar vroeger 365 dagen stond. Mm -hmm. Nou, zeggen wij van die 365 dagen hoeft het natuurlijk ook niet, maar het moet wel uh, ergens daar tussenin zitten. Hè? Tussenin? Nou, en waar, er, er, er, was, is, denk je ongeveer aan 200 dagen waar het, die het circuit vrij moet kunnen invullen om, om, om te kunnen, evenementen te kunnen organiseren. Mm. Buiten die 12 dagen waar die echte grote evenementen georganiseerd kunnen worden. Buiten die 12 dagen? Ja, buiten die 12 dagen. Ja, dat is heel belangrijk, want in, dit, in de voorlopige beschikking staat dat die 12 dagen ja, in, in die 100 zitten. Ja, goed, maar 12 is natuurlijk ter opzichte van, van het hele geheel. Het hele is doe niet zo heel veel, maar een percentage toch? Maar het, het moet echt gescheiden zijn. En Het circuit die, die, die dreigt onder andere, onder andere, wordt er een eis neergelegd: van dat er drie dagen van tevoren een evenement als een, als een raceteam. Ik uh, denk van, nou, we hebben, morgen willen we testen, want het weer ziet er goed uit. Mm. We schrijven wel het circuit op, is de baan vrij? Ja, de baan is vrij. Dat gaan dus straks niet meer, want dan moeten ze drie dagen van tevoren moeten dat inplannen. Maar dat werkt gewoon dus niet. Ja. Dat moet dan gepubliceerd worden, op, uh, bij de provincie moet op een website gepubliceerd worden. Ja, dat werkt dus niet. Nou, dat zijn allemaal van die eisen die vroeger niet waren en nu wel komen. En dat brengt die exploitatie in gevaar. Ja. De wethouder die zat hier 14 dagen geleden, hebben het er ook over gehad. En toen heeft hij ook gezegd dat er binnen die wetgeving ambtenaren iets anders hadden ingezet als dat eigenlijk erin zou moeten staan. En dat ging dus over die testdagen. Ja, hebben jullie ook ja, ja. Met, met, met de Sandwitsche politiek gesproken? Ja, we hebben, ik heb uitgebreid uh, met Wilfred uh, gesproken. Wilfred uh, is Wilfred Tathus? Wilfred uh, Tathus, de wethouder. Uh, wethouder die over het uh, circuit gaat. Kijk, het is zo dat die vergunning, toen hij dus de visie kwam liggen, is hij naar de provincie geweest. En hij heeft dus daar die hele exploitatievergunning, pagina voor pagina besproken met de gedeputeerden. Ja. Alleen ja, de politiek wisselt ook op de provincie. Dus er zitten af en toe andere mensen. Ja. En de uh, bezwaren die, die die stichting hadden ingediend, die dus dat anders wilden invullen. Hm. Die hebben ze al jaren geleden ingediend. Voordat die gedeputeerde, die daar nu over gaat, daar dus zat. Ja. Die was daar blijkbaar niet van op de hoogte. Dus er is een aanpassing gedaan op de exploitatievergunning, die dus ter visie kwam. Daar komt dat trainer vandaan aan. Daar komt dat trainer vandaan. En de aangepaste versie is de definitieve versie geworden okay. en niet de vergunning, want de exploitatievergunning, die besproken is met Tater. En dat is natuurlijk heel vervelend, want als dat dus aan de hand was geweest, dan ja. hadden natuurlijk vrij iedereen het bel getrokken. Uh, dus dat is nu uh, boven water gekomen. Ja, en gelukkig, gelukkig wel. En nu heeft iedereen zijn zienswijze weer ingediend. Jullie, de gemeente, ja. uh, stichting Stichting in de Zandvoort. Ja. Dat wordt gehusseld en dan wordt hij weer opnieuw aangepast. Ja, maar dat is natuurlijk ook net zo hoe je de wet interpreteert. Hè? Kijk, wat wij dus vragen en wat wij dus ook aangeven, dit is natuurlijk kolder om drie dagen van tevoren dat gaan aankondigen. Hè? Ik bedoel, als een team wil reizen en het is nat ja, op dat, de baan. Maar dat is duidelijk. Maar dat, is dat ook voor hun duidelijk? Voor de provincie. Dat ja. hebben wij nog ook heel duidelijk aangegeven toen we de handtekening overhandigd willen. Okay. Nou. Nou, bij, bij het indienen van, uh, van de stukken, de, de, de stapel handtekeningen en de zienswijze. Hebben we nog met een van de ambtenaren kunnen praten. En hebben dat ook duidelijk kenbaar gemaakt. We ja, okay. hebben we het nog even toegelicht. Ze ja. staan daar niet afwijzend tegenover. Alleen hun zijn gebonden aan wet en regelgeving. En wij vragen daar, daar, daar, daarbij nog toch wat, wat ruimte. En ze zijn natuurlijk gebonden aan de procedure. Dus als iemand ja. een zienswijze indient Of iemand dient een bezwaar in. Dan is de procedure zoveel maanden uh, door en wederhoor natuurlijk. Ja. Maar, ja, goed, dat, dat, dat, dat gaat nu ingaan. Kijk, het, het trucje is een beetje wat ze dus hebben toegepast. Hè, van, stel nou dat dit programma begint altijd om 10 uur, maar ik vraag aan jou, kan het om 9 uur beginnen? Ja. Hè? En dan zeg je, nou, het kan niet om 9 uur zijn. Nou, dan zijn wij het over, met elkaar ja, over eens. Ja, maar, maar als iedereen hier zegt van, 9 uur beginnen, kom op, zeg, we beginnen het al om 10 uur en er zijn 30 mensen, in dit geval 4100 mensen, die dus dat anders vinden. Dan ga je natuurlijk niet ineens beginnen, maar gewoon tien uur. Is er, uh, ja, de Stichting Geluidshinder Zandvoort heeft al een aantal zienswijzen ook ingediend. Uh, ja. Hebben jullie uh, in die zin, uh, want er, gaat, er zijn een hoop discussies over... van hoeveel uh, mensen vertegenwoordigen de Stichting Geluidshinder... en ja, jullie hebben dan al duidelijk laten zien... jullie vertegenwoordigen 4000 handtekeningen in ja. dat, dat verband. Is daar nog over gesproken? In dat ja, ik verband? zeg altijd, het is een uh, ondemocratisch clubje. Want, uh, Waren zij Stichting... er eigenlijk? Het is, het is een stichting, een ja. stichting heeft geen leden. Ah, hun hebben hun zienswijze al in. Maar je, die zijn toch ook een stichting, zie je nee. hier? Nou, dat staat hier ook. Ja. Stichting in oprichting. In, in oprichting. Ja. Ja. Dus het wordt, als het goed is, wordt het straks een andere stichting? Nou, er is, ons, er is ons inderdaad gezegd: het is misschien interessanter ja. en leuker om een vereniging ervan te maken. Want ja. daar kan je wel ja. lid van worden. Dan heb je leden. Ja. Dan heb je ja, En dat is democratisch? Waar je dat zegt. is democratisch. En ja. die naam komt een beetje omdat uh, in, uh, in Assen, ja. daar zit ook een stichting, stichting. Vrienden van City Circuit Assen. Ja. Ja, okay. En daar is uh, een beetje de inspiratie uit gekomen. Ha. Wij, wij, wij hadden het idee van, luister, wij, wij laten heel duidelijk zien hmm. dat wij mensen achter ons hebben die ons steunen. Ja. Die het circuit steunen. En ik vind dat bij Stichting Geluid vind, vind, vind ik dat niet terug. Oké, okay. okay. ja. duidelijk verhaal. Dank jullie wel voor, uh, voor de bijdrage in de uitzending. Ik uh, ga eerst eventjes uh, kijken wat uh, Nou, dan gaan we eerst even muziek uh, draaien, dat lijkt me wel verstandig. En dan uh, gaan we over naar het volgende onderwerp. Willen jullie move? Nee. Schuifend dicht! I'm not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 the morning as i'm listening to the bells of the cathedral We've been Het is allemaal zo waar op deze beetje wat druilerige zaterdagmorgen. Maar uh, het, het lijkt wel of, het, of er iets belangrijks uh, is. Want er staan zoveel mensen hier uh, bij Hotel Hoogland. Maar naast mij staat uh, Niek Meijer, burgemeester van deze gemeente. En ik geef graag het woord aan burgemeester Meijer. Ja. Ja. Uh, goedemorgen, uh, alle aanwezigen hier. Luisteraars thuis ook. Maar in het bijzonder Robert Harms. En voor vrienden denk ik Rob Harms.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 Want je moet er wel iets voor doen. En in het bijzonder moet je je dienstbaar opstellen voor de samenleving. Letterlijk is het criterium iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. En ik zal jou, maar ook vooral de luisteraars thuis, want al jouw dierbare en vrienden weten wat je er allemaal voor gedaan hebt, even kort meenemen in die periode. Je bent sinds de jaren tachtig actief als centamateur. In de tijd van de bakkies, denk ik. Hij schudt gelukkig, ja. U weet het, u weet het ongetwijfeld nog. Het was de tijd van breaky break uh, En zelf had ik er niet zoveel mee, maar mijn zwagen wel. En zo zal het velen van u vergaan zijn. Of u was er zelf door geboeid, of in uw directe vrienden- of familiekring. Zendbakjes in de auto, grote antennes, illegale radiostations. En de kunst was die controles te ontwijken. Nou, daar kom ik straks nog even op terug. En als ik goed ben geïnformeerd, had jij thuis in het tuinhuis ook zo'n zendinstallatie staan. Met een aantal vrienden en familieleden. En een stuk sponsoring erachter. En op een gegeven moment ontstond daar een piratenzender. En die heette. Delta. Delta. Oh, ik had hier staan Delta Air. Maar Delta. het komt beide. Ja, ja. Beide komt. En ik dacht toen ik die naam hoorde, ook Delta. Ja, dat is toch wat internationaler al. Dus misschien is dat zijn ambitie wel. En wat is er met die zender gebeurd? Die is uit de lucht gehaald. Uh, luisteraars thuis, er wordt gezegd hij is uit de lucht gehaald. En in gewoon Nederlands betekent dat de politie heeft hem gepakt. <lacht> Want dat was toen uh, gewoon uh, de sport. Maar je kunt de diplomatiek vertalen. En ik ben een bestuurder, dus ik zeg maar waar het op staat. En dat leverde hem een boete op van, denk ik, 500 gulden in die tijd. En als ik goed ben geïnformeerd, had jij uh, twee families, twee vaders uh, die dat sponsorden. Klopt dat? Ja, dat klopt okay. En krijg je daar nou een koninklijke onderscheiding voor? Nee, natuurlijk. Het is eerder een belemmering, zou ik bijna zeggen. Maar goed, daar kom ik later op. <laughs> Want jij gaat niet bij de pakken neerzitten en je gaat er met een aantal mensen proberen... ...die omroep omroeporganisatie in Zandvoort van de grond te tillen. Nou, dat is een hele klus. Ik zei het al, de Zandvoortse omroeporganisatie later ook ZFM genoemd. En dat gaat dan toch met ingang van januari eh, 1990 van start... Je krijgt een paar dagen later de officiële akte en met een aantal mensen, maar jij vooral als drijvende kracht, gaan jullie dan beginnen. Er is een stichting opgericht en jij bent in die stichting, denk ik, voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter of alle vier tegelijk, techneut, dj, financier, noem het allemaal maar geweest. Je kunt zeggen hij is veelzijdig, maar je kunt ook zeggen dat is weer die betrokkenheid. En daar waar anderen afhaakten was het Rob Harms die doorging... ...en ervoor zorgde dat die continue factor aanwezig was. En dat al meer dan twintig jaar. Want dat is waar het hier om draait. Hè? Dat is niet een eendagsvlieg, maar die continuïteit. En je doet dat niet alleen door er heel veel uren in te stoppen... ...maar in de beginjaren ook nog eens een keer met geld. Vooral die eerste tien jaar was het de tering naar de nering zetten... En dat betekende dat je ook relatief veel zelf eens apparatuur kocht ten behoeve van ZFM. En je knapte ook de ruimte waar je toen in kwam op. Want de eerste 15 jaar zaten jullie in de kelder van de watertoren. De laatste vijf jaar, iets ruimer al inmiddels, zitten jullie aan het gasthuisplein. Ik zeg het wel eens gekscherend, de vissen komen als ik er langs loop en ik zie ze actief... En je was ook niet te beroerd, zelfs heb ik gehoord, om in die eerste 15 jaar regelmatig daar te slapen. Want er was gewoon geen geld voor een verzekering en die apparatuur was kostbaar. En dat was allemaal gelegaliseerd, dus de inval hoefde niet te komen. Maar ja, je wilde ook geen inval van de andere kant van de politie. En zo gaat dat verder. En inmiddels is, denk ik, ZFM uitgegroeid tot een lokale radio- en tv-organisatie. met ongeveer 70 vrijwilligers. Een subsidiebudget van de gemeente, sponsorgelden en erkenning van het commissariaat en ga zo maar verder. En dat is denk ik ook de kern van, van wat hier nu staat als organisatie en waarom hier ook zoveel, denk ik, dierbaren van jou omheen staan, die ook diezelfde waardering hebben. En dan ben ik even van: ah ja, dat, dat was nog iets wat ik daarbij wilde vertellen. Misschien weet u dat niet of wel, maar ZFM heeft ook een aantal bekende en landelijk bekende mensen voortgebracht. Wie is eigenlijk in jouw beleving de meest bekende DJ die in ZFM is begonnen? Uh, Gijs Stavelman bijvoorbeeld. Ja, nou, dat is ook de naam die ik hier heb staan. Dus. <lacht> dat scheelt weer. Ik, ik had nog een kleine hoop. Misschien noemt hij iemand anders nog. Dan is het nog mooier van ZFM. <lacht> ja. En dan, als je dat zo uh, voorbereidt, dan denk je... Als je van de buitenkant naar ZFM kijkt, een beetje uh, beschouwend, dan zie je niet wat daar binnen gebeurt. Nou, aardig clubje. Maar als je dat dan hoort, dan denk ik van nou, dan verdient dat toch wel waardering en respect. En zoiets kan ook alleen maar ontstaan als daar een drijvende, continue factor in zit en actief is zoals jij. En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Je zult ook een aantal dips hebben meegemaakt. Ik herinner me ook nog wel eens een keer een heel intensief gesprek wat ik met het bestuur van ZFM heb gehad. En ik denk dat we daar uiteindelijk, omdat we daar bereid waren te kijken naar het belang van ZFM, goed uit zijn gekomen. En dat we hier nog vriendelijk lachend tegenover elkaar staan. En gelukkig luisteraars krijg ik diezelfde glimlach nu terug. Ja, <laughs> uh, want want je doet dat onbaatzuchtig ten behoeve van die Zandvoortse samenleving. En natuurlijk is dat een passie voor zenden, maar er zit meer achter en het is breder. En dat is wat wij hier nu uitvergroten. Ik zal u nog even terugnemen, u allen wellicht in de tijd van de jingle. Misschien weet u dat nog. Ik kan mezelf nog, volgens mij was die van, van Veronica. Herkent u deze nog? En ik heb er hier één. Het is Rob, Rob, Rob van de Radio. Ken je die nog? Ja, ja, ja. En weet je nog wie die jingle heeft gemaakt? Nee. Als ik goed ben geïnformeerd, waren dat Bas en Boudewijn met een jongenscore. Maar ik zou zeggen, na de uitzending gaat u daar maar eens rustig over verder praten. En um, weet je nog wat je radionaam was in die tijd? Rob van der Velde. Dat heb ik ook gehoord. Maar mijn vraag is, waarom was dat van der Velde? Um, nou, er was vroeger een uh, piraat in uh, Amsterdam, Radio Decibel. En daar de presenteerde een Johan van der Velde. En ik had ook een radionaam nodig. Ik denk, nou, mooie naam. Die doen we. Mooi. <lacht> <lacht> En uh, wellicht weet u waarom je niet onder je eigen naam mocht presenteren, want in de illegale tijd was dat natuurlijk het, uh, ja, de kat op het spek binden. In de Gouden Tijd hoor ik iemand verzuchten. Nou, daar wordt wisselend over gedacht volgens mij. <laughs> Rob, als ik dat samenvat denk ik dat je een maatschappelijk en sociaal betrokken mens bent en ik ben er trots op dat je een inwoner van Zandvoort bent. Maar nog meer dat ik deze benoeming namens Hare Majesteit aan jou mag overhandigen. En dames en heren, dat brengt mij tot dit officiële moment. Want ik ga daarvoor het officiële besluit met u doornemen. Nou, dan wordt nu het een en ander erbij gehad, meneer de burgemeester. En voor de luisteraars thuis. Dit is het officiële document met erop ook het Nederlandse wapen en de handtekening van Hare van haar Majesteit. En daar staat haar majesteit de koning. Grootmeester van de Orde van Oranje-Nassau heeft bij haar besluit van 22 juni 2010... Robert Harms, geboren te Haarlem, op 13 februari 1969 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tot zover. En Het applaus is uh, ten deel gevallen van, uh, van mijn collega Rob Harms aan de andere kant. Nu wordt het officiële gedeelte er nu ook bij gehaald. Ja, u gaat u verder. Uh, dit besluit is slechts van papier en daar horen natuurlijk ook de bekende versierselen bij. En die ga ik nu aan Rob Harms opspelden. Op dit moment dus uh, gaat uh, burgemeester Meijer het, de versierselen opspelden uh, bij de man die op zaterdagmiddag tussen twee en vijf het programma uh, programma's wordt op zaterdag dus doet. En hij zal denk ik uh, vandaag uh, met dat uh, lintje... De hele middag gaan rondlopen in ieder geval. Dus dat. Uh... Ja, ik ben, ja, ik ben echt stil van. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus uh... komt zo. Iedereen bedankt in ieder geval. Misschien moet je voor de foto nog een paar uh, keer kijken. Want anders zijn, zijn er mensen thuis ook en de, de microfoon. Uh... Ja, ik haal hem even weg. Dus... Want anders dan uh, uh, juist de plaatjes worden nu geschoten door de, de aanwezige fotografen. Duidelijke verhaal. Uh, dit is uh, even het uh, officiële. Of geeft u nee, nog meer, uh, meneer de burgemeester? Nee, meneer Koper. Oh. Nee, meneer Koper. Ja. U bent nog niet zomaar van. <laughs> nee, ja. Ik dacht dat we het over rendieren zouden nemen. Uh, <laughs> u gaat van de hak naar de tak. Ja, geeft niet. Gaat u door? We gaan uh, verder met deze onderscheiding, want uh, de gemeente doet daar ook uh, zelf twee kleine cadeautjes bij. En dat is een boek over lintjesregen. Ik vind het zelf een, uh, een heel informatief boek. Daar staan uh, voorgangers van jou, Rob in die een lintje hebben ontvangen. En die vertellen dan wat ze hebben meegemaakt. Uh, wat je op straat dan te horen krijgt, maar ook later nog. Dat wil ik je graag geven, alsjeblieft. Dank je wel. En ik wil uiteraard ook een mooi boeket daarbij doen. Maar ik ben nu even aan het zoeken. Het boeket staat uh, daar. Dus het staat achter uh, de techneuten van dienst vandaag. Aranje. Het is wel een aardig, uh, nou, een behoorlijke boeket in ieder geval. Maar het zal... Uh, ja, oranje hoorde ik. Maar goed, uh, het is in ieder geval in oranje papier. Is het, uh, en dat wordt dus nu en ook gebeurd. wordt er uiteraard ook bij. Alsjeblieft. En, en, en tot slot. Als het goed is, wordt er nu iets uh, met bubbeltjes uitgereikt. Omdat uh, het ook in deze gemeente gelukkig de gewoonte is. Dat als wij zo'n uh, waardevolle onderscheiding toekennen. Uh, ...dat we daar dan een toast op uitbrengen. En Rob, wil je nog wat zeggen? Ja, ik uh, ben even, even stil, maar ik vind het in ieder geval geweldig dat, uh, dat jullie allemaal aanwezig zijn hier. En uh, ja... Ja, ga, ga zo even zitten, want Geen we gaan we zo worden. even nog verder praten met je. Dus ja. ja. is, uh, is er inmiddels voldoende ja. bubbels rondgedeeld? Ik zie grote twijfels achterin. <laughs> Het is altijd heel erg leuk. Even hey, voor de luisteraars thuis. Ik denk dat hier ongeveer 50, 60 mensen zijn. En dat kost even tijd om zoveel glazen rond te delen. De bar battle is eigenlijk al begonnen. <lacht> <lacht> ja, het is een is grapje, dat zo? is een grapje. dat <lacht> is een grapje. <lacht> nee. Maar goed, we gaan nog even wachten tot het officiële moment. Ja, zijn we bijna, denk ik, zover? Ik ja, denk het wel. We gaan... Uh, ik, want ik begrijp dat de, de, de zendprofessionals van ZFM willen dat de continuïteit wordt gegarandeerd. Ik stel voor een, een proeftoast uit te brengen, nu even hier in de kleine kring. En dan gaan we, zodra iedereen een glas heeft, ook nog een definitieve toast. Dat is wel mooi, dan heb je een soort uh, ja, finale repetitie. Dat gaan we even doen en dan kan de uitzending ook weer verder gaan. Hartelijk dank. Rob Harms, op jou. Proost. Nou, dat was hem. Eventjes. We hebben getoost. Rob, ik zou graag vragen of je nog even wil zitten. Want ja, uh, ik heb meteen ook wat brandende vragen. Want ja, het is een geschiedenisverhaal. Twintig jaar uh, zijn we al uh, bezig met dit, uh, met dit omroepje. Omroepje zeg ik dan nog uh, bijna denigrerend. Maar goed, ga gewoon rustig even lekker tegenover me zitten. Want uh, er is nog wel uh, het een en ander aan toe te voegen. Want ja... Uh, Vriend en collega, dat, dat kan je eigenlijk ja, wel zeggen, ja. want in die afgelopen twintig jaar hebben wij ook uh, behoorlijk wat, uh, en daarvoor eigenlijk als radiocent-amateur zoals uh, Meijer dat al omschreef, uh, meneer Meijer, uh, ja, uh, waren we daar al mee bezig. Ja, hoe komt dat? Is, is dat iets waarmee je vergiftigd wordt als het ware om uh, uit te gaan zenden? Nee, het is gewoon enorm leuk om te doen, uh, Jaap. ja, nou, Dat weet jij ook. En uh, gewoon met een hele hoop uh, vrijwilligers uh, je inzetten om er iets moois van te maken. Ja. Dat is, dat is de uitdaging. Het leuke is, uh, er wordt het, hè, met een met een oude met, met een mast. Ik kan me herinneren dat wij dat ook hebben gedaan. Uh, jullie ook. Uh, dat, dat had wel wat voeten in de aarde als je dat uh, als je. je hebt graag... het over de piraterij. Je hebt het over de ja, piraterij. Ja, oké. Okay. Ja, want daar, daar begon het allemaal mee. Da, daar begon het mee inderdaad. ja, en, uh, ja dat, is, uh, dat, dat is gewoon een gewoon hobby hè, aan ja. het begin. Dan denk ik van nou leuk uh, radiostation opzetten. En op een gegeven moment dan wordt het steeds serieuzer ja. en dan wil je er ook meer van maken dan uh, dat het op dat moment is. Ja, uh, we bestaan dit jaar twintig jaar als CFM zijnde. Uh, de aanloop, nou ja, hoe, hoe is dat gegaan? Hè? Want jullie waren dan piratenstation. Nou, het was zo, wij hadden uh, een radiopiraat in Sanford, Delta Radio, de naam is uh, net al gevallen. En op een gegeven moment kwam uh, de mogelijkheid om lokale radio te maken in zicht. Uh -huh. Met een aantal uh, jongens uh, uit Haarlem en uh, mijn neef Bas de Baar. Ja, was hij degene die ook dat jongenskoor heeft uh, geregeld? Ja, Want uh, als ik aan een Bas denk, denk ik er maar aan één uh, ja, Bas. Klopt. klopt. Ja. Ja, hij staat ook een beetje breed uit te uh, lachen daarachter uh, achterin, hè, met dat, uh, dat jongenskoor. Uh, dus die, die hadden de mogelijkheid uh, gezien om uh, zeg maar een uh, lokale radio hier op te zetten. En uiteraard werd ik daarbij uh, geroepen als... Radioman <laughs> om mee te helpen. Ja, dus eigenlijk een beetje uh, degene die uh, verstand had van zaken. hoe, uh, hoe je een radioomroep eigenlijk uh, moest laten klinken. Want jij had al enige ervaring uh, daarin. Ja, klopt. Dus uh, op een gegeven moment. Uh, ja? Wat, wa ja, nee? Ja. Op een gegeven moment uh, besluiten wij om uh, met uh, Delta Radio te stoppen. Mm -hmm. En uh, Omdat we doorgaan als, uh, als lokale omroep. Yeah. En precies een week voordat we zouden stoppen, worden we dus uit de lucht gehaald. Ja, wat dat was dat dat is wat, wat de burgemeester ook ernaar ja, refereerde. Hè? Uh, uit de lucht gehaald worden. en Het was ook een beetje een bittere pil, geloof ik. toch. Ja, dat klopt. Of had u er nog iets aan toe te voegen, meneer Meij? Nee, daar heb ik niets meer aan toe te voegen, meneer ja. Koper. Maar uh, zoals gezegd, uh, dat wat je belooft, moet je ook doen. En ik heb u net uh, toegezegd dat wij zullen terugkomen voor de echte... Toast. De felicitatieproost voor Rob Harms. En ik heb gezien dat volgens mij heeft iedereen nu een glas in zijn handen. En ik stel voor dat wij nu echt klinken op deze waarderingsonderscheiding voor Rob Harms. Ja, proost. Proost, proost. Uh, Rob. Proost. En hij is je gegund. Proost allemaal. Dat, dat, dat was hem dus. Uh, goed, uh, er wordt er nog even verder geproost en geklonken. Laten wij dan maar even nog een stuk muziek draaien. Praten we zo nog even verder, want uh, het, uh, het is natuurlijk wel even wat als je zo maar de versiecel van haar majesteit uh, krijgt opgespeeld. Eerst muziek. What me? your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key. Well get by, the a little help from my friends Bye. is leuk als je zo moet gaan improviseren. Uh, ik zou bijna willen vragen of Albert Jan Vos nog even deze kant op uh, mag uh, komen. En Albert Jan Vos nog even een stuk naar voren. Want dat is uh, het andere gedeelte van uh, de Zaterdagmiddagclub. Want we waren gebleven bij het begin van uh, CFM, uh, Rob. Want uh, ja, we zijn nu inmiddels al, uh, terwijl ook Dank nog even wel, wat uh, felicitaties links en rechts nog even worden gegeven. Ja, ik wilde uh, daar nog wat over zeggen. Ja, wat wil je erover zeggen? Want dan wordt op een gegeven moment wordt de apparatuur meegenomen, ja. omdat je illegaal aan het uitzenden was. En die apparatuur hadden wij keihard nodig voor de lokale, omroep. voor ja. het opzetten van, uh, van de zender. Ja. En we hadden natuurlijk geen geld, dus nieuwe apparatuur konden we ook niet kopen. Nee. Er zat ook een -wisselaar. Er waren nog wisselaar Wie de wisselaar? Kan ik me nog? Weer, weer die de wisselaar, ja. zo heette die. En uh, die hadden we dus ook nodig voor, uh, voor CFM. En die was meegenomen door uh, Theo van Empelen. Dus, uh, ja, oh, die man, ja. Ja, ja. Die ken ik ook nog. Dus uh, op een gegeven moment heb ik een brief naar de, naar de rechtbank gestuurd. Ja. Van, uh, wij gaan een lokale omroep opzetten. En we zijn nu zwaar gedupeerd, ja. want we hebben die wisselaar nodig. Ja, de eerste voorzitter was overigens Bas de Baar. Dat was de allereerste. Daarna hebben we nog een batterij aan allerlei voorzitters gehad. En nu zit naast mij de huidige voorzitter van CFM. Dus... Ja, ik, ik wil graag mede namens de luisteraars en alle medewerkers van CFM. Dat zijn er 70. Jou enorm feliciteren met... Uh je ridderschap. Dankjewel Pieter. Nu als ridder door het doorlopen. <laughs> Ik ben benieuwd wat er vanmiddag in het programma gaat gebeuren tussen twee en vijf, wat jij samen met Albert-Jan presenteert. Nou Albert-Jan Vos die zit ook hier aan tafel. Ik wil je eerst namens het bestuur en namens CVM jou een, een klein bonnetje overhandigen. Kan je weer cd's kopen? Dankjewel, je je dankjewel, dankjewel. Echt super. Ik, ik, zag, ja. ik, ik vind het geweldig dat we dit allemaal mogen meemaken met elkaar en dat het hier zo vol is. Maar Albert-Jan, jij hebt meer. Ja, uh, Rob, nou ja, ik niet, ben nog niet bekomen van de schrik. Maar de rest van het weekend hoef je je ook geen zorgen te maken. Want ik heb een draaiboek meegenomen waar alles in staat. Je weet al het een en het ander. Uh, dit is het draaiboek voor de rest van, uh, van het weekend. Dus we gaan straks gewoon radio doen. Alleen we hebben een gastpresentator uh, erbij, daar zal je straks kennis mee maken. Daarna gaan we gezellig een borreltje drinken. En uh, het doet mij deugd. Uh, er zit ook een playlist bij. Want er een is playlist? Meer, er zijn meer dan 20 jaar dan uh, alleen maar disco's uh, van de, tacht, de jaren 80. En die playlist heb wat, ik gisteravond wat? even gemaakt. <laughs> hey, <laughs> Ze worden hey, een paar piltjes, uh... Drie. Dus je weet precies wat we gaan draaien. Dat is mooi. Namens uh, uh, het circuit. En met name Robby en ondergetekende. Morgenochtend om 11 uur word je opgehaald en morgenmiddag ga je een uh, eindje racen op het circuit. Kijk! Ah, ah, ah, ah, ah. Ik dacht heel even, Albert-Jan, met die koffer aankwam, dan dat, dat hebben we de nieuwe minister van Financiën, maar uh, zo, zo was het in ieder geval nog niet. Zo was het niet, ah, nee. ik, ik geef alleen maar weg. Oké, okay. uh, nou... Nou, dat wordt een uh, mooie dag, en super. En over, over het circuit gesproken, uh, Zand wordt 500 toch? Ja, jij zit vanmiddag daar, ja, hè? Ik geloof het wel, hè? Ja, een regenjas mee? Ja... Ik denk ook een paraplu in ieder geval. Okay. Ik weet niet hoe laat het op dit moment Goed, is, maar ik denk eh, dat wij. Eh... We hebben nog een paar minuten. Ja? Uh, Rob, er staan een heleboel mensen achter je die je graag willen feliciteren. Daar willen we je, je graag alle kans voor geven. Want uh, ja, het is toch bijzonder. Familie erbij, ouders, zus, uh, alles is erbij. Uh, het is toch wel een bijzondere dag. Dit is heel bijzonder. Loop lekker rond, laat je door iedereen knuffelen. <laughs> en uh, na het nieuws gaan we gewoon weer verder met het programma Goedemorgen Zandvoort. Juist, tot aan het nieuws, gewoon muziek. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Uh, uh, zand zo laat, ik zie Zandstaan. Haha, uh. kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed.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 Heel veel, ze komen overal vandaan, want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan. 15 miljoen mensen op een heel klein stukje aarde, beter bekend als Zandvoort bij 35 graden. Feesten in het dorp waar de meiden zijn, hele dag op een strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort, welkom in Zandvoort. Feesten in het dorp waar de meiden zijn, hele dag op een strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom hier in Zandvoort.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 Een heel klein stukje paradijs op aarde. Beter bekend als Zandvoort bij 35 graden. Veesten in het dorp, waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zon zonneschijn. Ik ga vandaag naar Zandvoort. Vieren komen in Zandvoort. Veesten in het dorp, waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zon zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom